Denk eens goed na. Toen wij die hotelkamer betreden hebben, stond die attaché-case van Dirk de Meijer volgens u toen open of was die dicht? Ja, volgens mij stond dat koffertje open toen wij in die kamer zijn binnengekomen. En hier in Vermeulen's verslag staat dat hij het heeft moeten openbreken. Want dat koffertje had een cijferslot... en hij had geen tijd of geen zin om de combinatie oh, oh, te zoeken. die attaché-case van de Meijer was dus niet dicht? Ja, ze stond nu ook niet wagenwijd open, hè? Maar je hebt daar toen niet direct in gekeken. Dat is wel heel vreemd, hè? Ja, ik weet het, Anneke, ik weet het. En het toppend is dan nog dat we in de eerste plaats aan het kijken waren... of er nergens een afscheidsbrief lag... Want dat is juist de reden waarom ik daar nu ineens terug aan moet denken. Ja, ik snap het verband niet, hoor. Sorry. Hanneke, ik denk dat ik een stuk van de puzzel heb opgelost. Een stuk van welke puzzel, Pieter? Van die historie met dat slipje van Valérie, natuurlijk. Hij is daar weer met zijn slipje. Nee, serieus? Dat ligt nu al twee dagen op mijn maag. Waarom zat dat slipje in die attaché-case? Maar Pieter, die twee waren zat. De meijer was dan ook gedrogeerd tot en met. En daarbij, wat is er nu zo belangrijk aan? Wij waren over dit dossier hier bezig. En jij maakt drukte over dat koffertje. Jij denkt dat Dirk zijn zelfmoord iets met oh, dat dossier te maken heeft. Yes. Volgens mij ja. En nog eens, volgens mij heeft hij geen zelfmoord gepleegd. Oh, Pieter, kom aan zeg. Oké, okay, dat dossier. Volg mijn redenering. Ja. Dat dossier lag bij Mensaar. Ja. Hij deed daar heel geheimzinnig over, zegt zijn vrouw. Maar vooral, dat dossier lag daar nog maar sinds twee dagen. Zegt zij. Waar hebben we Mensaar twee dagen geleden gezien? In het Crown Plaza Hotel. Hmm? En met wie heb ik hem daar in de cocktail lounge zien kon met Christian Bernaards? Hmm? En wat is nu mijn stelling? Zeg het, Pieter. Dat er niet alleen een slipje in die attaché case zat... maar ook iets anders en met name dat dossier. Uh. Bedoel je nu dat Christian Bernaards? Ja, Guido. Weet je nog? We zijn met Bernaards naar de Meijers kamer gegaan. Huh? We vonden het al heel vreemd dat hij zo opgewekt deed. Jij vond dat vreemd, hè? Ik niet. Ja, en wat hebben we dan gedaan... We deden de deur open met die sleutelkaart. We lieten Bernards wachten in het deurgat. En daarna. hebben we eerst in de badkamer gekeken en toen mocht Bernards binnen. En daarna hebben we eerst het bed bekeken. Ja? En waar was Bernards ondertussen? Die, die stond bij de Meijers zijn laptop. En bij zijn attaché case. Ik heb hem toen nog gezegd dat hij overal zijn handen moest afhouden. Ah, ja. En wij hebben toen de kleerkast geïnspecteerd, maar Bernard is daar blijven staan. En hij reageerde niet meteen toen ik hem iets vroeg over dat leren jasje van de Meiden. Nee, nee, dat is me toen ook opgevallen. En wat is er daarna gebeurd, Guido? Ja, we hebben toen gezegd dat Dirk dood aangetroffen was op het trottoir voor het concertgebouw. En toen kreeg hij ineens last van die hyperventilatie. Ja, een seconde, jongens. Mag ik even samenvatten, ja? Gij denkt dus, Pieter, dat Beernhuis dat dossier in dat koffertje heeft zien liggen... het rap heeft uitgehaald en dat hij er dan mee gaan lopen is, ja? Hm. En nu gaat je mij waarschijnlijk ook nog proberen wijs te maken dat hij... Dat hij dat, dat slipje Pieter. van Valérie de erin gestoken ja, heeft, ja. Pieter, dan meent je nu toch niets. Guido, we moeten nu eindelijk eens de ouders van Dirk de Meijer gaan ondervragen. Ah, je bent juist op tijd terug, hè. Gij hebt dat onderzoek gedaan naar de Meijers en sociale contacten, hè? Ja, ja. ja, dat onderzoek is nog niet volledig gedaan, hè, commissaris. Zeg, ik kan me niet in twee splitsen, hè? Ja, maar wat zijn de voorlopige conclusies? Eh, uh, wel, dat die jongen blijkbaar alleen maar met zijn werk bezig was, commissaris. En voor zover dat we hem kunnen controleren, zat hij ieder weekend thuis bij zijn ouders in Torro. Hij moet hier toch vrienden gehad hebben? Buiten zijn werk blijkbaar niet, hè, madame Marters. Enfin... Tot nu toe hebben we daar geen één spoor van gevonden. He. Nee, nee. En het is trouwens ook heel vreemd dat we in zijn studio... geen enkel spoor gevonden hebben van een intiemere relatie met iemand. Nee. Geen brieven, geen notities, geen verwijzing, niks. Heeft die cartograaf nu nog iets gezegd over die auto bij Mensaart bruinogen Meneer, de kartograaf weet niet of die auto nu eigenlijk doorgereden is of niet. Ja, je was hem blij dat die auto niet meer onder zijn venster stond te draaien. Maar wat voor merk van auto was het nu? Je hebt er geen idee van, commissaris. Ja, je kent niks van auto's. Je hebt tegen auto's. Je doet alles met zijn velo. Je begon me daar toch een preek af te steken... hoe dat bruggen verpest is door de auto's en... De ja, auto's ja, ja, ja, het is de... al goed, het is al goed. Uh, bon, Guido. We bekijken nog eens alles wat we van de Meijer weten... en dan gaan we sito presto naar Torhout. Dat daar, wat is dat, Jack? Dat is ons nieuwe filetmachine. Ah, mij, ongelooflijk hoe snel die vis daar doorgaat. Mm -hmm. en, uh, en zeggen dat je dat vroeger allemaal manueel moest doen. Hoe is het dit, hè? Mm -hmm. Ja, ja. En uh, ja, wat kost dat nu eigenlijk, zo'n installatie? Uh, geef me eens een idee. Voor tientallen miljoentjes. Toch niet euro's. Toch wel. Serieus? Dat zou ik nooit gedacht hebben. Nee. nee het, is, het is bijna niet te geloven hè, dat je ge zo'n investering ooit kunt terug. Tientallen miljoenen. Eh, en dan nog alleen maar eh, voor die ene machine. Kunt je nog wel rustig slapen s'nachts, Jacques? In uw plaats deed ik geen oog meer dicht. Hè? Ik heb in uw plaats ook niet, Roze. Pardon? Ik kon je iets bekennen. Ik heb je niet zomaar ronkleidingen gegeven. Ja, daar was ik al dank voor. José, dus ik ga open kaarten met spelen. Ik sta aan de rand van het faillissement. Failliet? Ja, ja, ja. Ga het gaat niet hoe gehoord. En als het dus iets is dat ik nu echt wel kan missen... dan is dat een rechercheur die veel te veel zaken naar boven aan het spitten is... die geen enkel verband houden met zijn onderzoek. Oh, momentjes, Schacht, Laat me het spreken. Ik wil dat geen commissaris van in vervangt. Vandaag nog. Ja, dat is onmogelijk. Ik, ik heb daar niks in te zeggen. Substituut Martens is de enige die de bevoegdheid heeft om van in te vervangen. En dat zal ze nooit doen als daar geen ernstige reden voor is. Vervanger door Martin. Dat kan ik zeker niet doen. Nee, dat is totaal uitgesloten. Sorry, sorry, Jacques, maar uh, voor uw eigen best wil ga ik doen alsof we dit gesprek nooit gehad hebben. In Gods naam. Het gaat hier om een moordonderzoek, hè? Over een moord op uw zoon dan nog. De moord waar voordeur door een huurmoordenaar bij betrokken is. Roger, ooit Overmorgen staat Dengen hier weer. Denk maar een keer hoe wat dat voor nu zou kunnen betekenen. Je vindt de uitgang zelf wel niet, hè? Je mij zien, uh, Roger? Ja, Pieter. Uh, ja. Ja, uh, ga zitten. Ja, ik blijf liever staan als je dat niet erg vindt. Dat is beter voor mijn knie. Die verbetert precies niet zo vlug, hè? Die knie van u. Niet maar een paar dagen rust. Ja, dat zal moeilijk gaan, want we staan dicht voor een doorbraak. Voor een doorbraak? Ik weet van niks. Gij zult me toch persoonlijk op de hoogte houden? Oh, pardon, ik dacht dat Hannelore met u contact hield... Speel geen comedie met mij, hè, Vanin. Alsjeblieft niet, hè? Het is zo al moeilijk genoeg voor mij, hm? Toch niet vanwege Martin, hè? Roger? Ik bedoel, met haar zuster die misschien een betrokken partij is en zo? Is, uh, is eng een betrokken partij? Uh, betrokken partij in wat? Daar kan ik nu nog niks met zekerheid over zeggen, Roger. Sorry. Vanin, luister. Geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om uw onderzoek te beïnvloeden. Maar ik moet u voor de zoveelste keer vragen... ...let verdorie op waar ge uw voeten zet. Toch? Met mijn knie is dat nu geen probleem. Ik let nu dubbel op. Vanin, het is het moment niet om stomme grapjes te maken, hè? Sorry, sorry, ik ben, uh, ik ben een beetje... Uh, nou ja, let er maar niet op, uh, Pieter. Hier zijn een aantal mensen in betrokken... waar je niet zomaar mee kunt doen wat je wilt. En dat beseft je toch. Hm? Als je die mensen dingen voor de voeten wilt werpen... dan zult je moeten laten zien dat je van zeer goede huizen bent. Hm? Ik zal mijn best doen, Roger. gelijk altijd, hè. Ja, daar, daar was ik al bang voor, ja. Bon. Als het mij nu niet kwalijk neemt, ik moet nu dringend weg. Guido, wacht op mij. We moeten naar Torhout. Naar, naar Torhout? Uh, waarom? Wat heb je daar te zoeken? Oh, dan moet de federale ingelicht worden. Ja, wacht, ik zal dat zo duidelijk... Daar... doen. Hey, hé, hey, hey, Roger. Niet te hard van stapel lopen. De federale heeft hier geen zaken mee. We gaan de ouders van Dirk de Meijer ondervragen. In het kader van wat? Ah, in het kader van de dood van hun zoon natuurlijk. Wat anders. Maar van in? Die zaak is toch al opgelost? Dat was toch klaar en duidelijk... Een op het eerste gezicht misschien wel, ja. Maar we zitten nog altijd met een pak vragen, hè. En zolang we daar geen antwoord op gekregen hebben... is die zaak wat mij betreft nog altijd niet afgerond. Tot ziens.